De kans dat Van Gaal alsnog directeur wordt bij Ajax... is volgens Sturkenboom nu verkeken. Het weer, het is helder en koud met plaatselijk 13 graden vorst. Overdag zonnig met smiddagskans op wolkenvelden. Maxima rond min 4 graden. Morgen gaat het vanuit het noorden dooien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom bij Nachtvluchten van Max op Radio 1. Het is zaterdag 11 februari 2012. In het volgende uur schuift hier aan Lars van Troost. Hij is hoofd politieke zaken en persvoorlichting van Amnesty International. En hij is hier in het kader van onze themamaand Onheil versus Voorspoed. Dat is tussen 6 en 7. In dit uur kunt u luisteren naar Ad Melkert in een bijdrage van de KRO. Op 12 februari 1956 werd de politicus in Gouda geboren. Hij is morgenjarig dus. Hij is lid van de Partij van de Arbeid en was voor deze partij kamerlid, minister en fractievoorzitter. De afgelopen jaren werkte hij als speciaal gezant van de Verenigde Naties in Irak... Melkert, met de bijnaam Rupje Nooit Genoeg... door collega's soms ook de wel sluwe ad genoemd... bracht in 2007 een nachtje door met Jeanne Kooijmans... In, voor één nacht in december. Uh, sorry, pardon. In december 2011 werd hij door het kabinet voorgedragen... als kandidaat voor de functie van directeur-generaal... van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Morgen, zondag 12 februari, viert Ad Melkert zijn 56e verjaardag. Janne Kooijmoond. Voor één nacht. Voor één nacht met Ad Melkert. Meneer Melkert, goeie nacht. Goeien nacht. Wat, wat leuk, u heeft u zijn uw stropdas afgedaan. Ja, ja je <laughs> gaat niet slapen met je stropdas natuurlijk. Nee, we gaan gaat toch niet slapen, hopen? Nee, nee, nee, nee. gaat er eerst nog een uur... Een beetje relaxen. Ja. ja, een beetje relaxen, wat drinken en wat, uh, wat praten met elkaar. Uh, ik wil u eigenlijk vannacht op een, ja, zeg maar een beetje poëtische manier laten aankondigen. Minister Kroonprins, het zwarte schaap. Sociaal en democraat. Kortgedekt of Amerikaans. Verloren zoon van de P van de A. Van groentekraam naar wereldbank. Verdeel en hier sluit het devies. Rupsje nooit genoeg. Sloeg zijn vleugels uit. Voor de partij een groot verlies. Hij verloor zijn snor, maar niet zijn streken. Deze beminnelijke vos. Tegenwoordig huilt hij met Wolfowitz tezaam. Of toch maar Wouter Bos. Ik zie u voornamelijk lachen. Volgens mij is dat mijn vriend Gerard Klaassen die ik ja, daar hoorde. Ja. Ja, ja, die ken ik al heel lang. En die heeft inderdaad die heeft een mooie stem en ook mooie teksten vaak. Ja. Ja, hij heeft het niet geschreven hoor, maar uh, uh, hij heeft het uh, wel mooi voorgedragen. Uh, zo is ja. dat. Ja. Klopt het een beetje? Nou, er zaten wel een paar dingen in die, uh, die waarschijnlijk wel dicht bij de waarheid uh, zitten. Uh. Noem er eens zo mee. Nou, de, um, um, ja, dat, dat, uh, dat rupsje nooit genoeg. Dat moet me altijd denken hm. aan mijn vriend Hans Dijkstal. Uh, met wie ik uh, ook trouwens na uh, mijn vertrek hier in 2002 uh, contact heb gehouden. Omdat het een uh, buitengewoon loyale uh, man is... die altijd um, heeft benadrukt van hoe belangrijk het is... om ook buiten uh, zeg maar de gevechten in de arena van de politiek... Een goed persoonlijk contact met elkaar te onderhouden. En hij was daartoe als geen ander in staat. En ik voelde dat ook als echte vriendschap. We hebben natuurlijk ook zelf samen mm. in 2002 heel wat meegemaakt. Nou, ja. En hij heeft mij toen uh, <laughs> ja, gepest met dat beeld. En ik heb hem toen een keer uh, ja, uh, teruggepakt, als ik dat zo mag zeggen, in de kamer... Mm. met het uh, tonen van het kinderboek. Het ja. prachtige kinderboek. Daar heb je nooit genoeg. En uh, daar hebben we toch veel plezier om gehad. Ja, maar. ja. Bijna vijf jaar geleden uh, verruilde u Den Haag voor Washington... het Binnenhof voor de Wereldbank... en tegenwoordig bent u vicepresident van het UNDP... of moet ik het op zijn Amerikaans zeggen, UNDP... het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Nou, daar komen we ongetwijfeld over te spreken. Adrianus, Petrus, Wilhelmus, Melkert, kortweg Ad... is voor eenachtig gast bij de Caro. En u bent wel even terug in Nederland. Ja. Wat, wat doet u dan altijd als eerste? Nou, ik ben er nog niet aan toegekomen... maar een van de dingen die uh, altijd op het verlanglijstje staan... is een broodje kroket. Nou. Ja, dat is echt, we, nou, het nou is echt waar. Echt, u moet even opletten, want ik ja. heb alles we bij elkaar getoverd. <laughs> ik vrees alleen dat er geen kroket bij zit. Kijk, allemaal Nederlandse dingen. Oh ja. Iets bij uh, wat van u zegt. Nou, dat is lekker. Nou, zo'n roko is die van de Hema, die ja, rook ja, nou nou ja, was van de Hema, dat is, uh, ja. Dat is ook niet mis, natuurlijk. En, uh, en de hagelslag, die is natuurlijk voor de kinderen. Om, uh, ja. ja. En dit? Oh, de uitjes? van de, de haring? Ja. ja. kijk eens aan. Dat is lekker. De ja. haring gehaald in Den Haag. De ja. kraam die staat bij Binnenhof. Ja. ja, En van de visboer moet u vooral de hartelijke groeten hebben. Ja, dat is hartstikke goed. En dat vind je echt in de Verenigde Staten niet. Nou, nee. Doe eens zichzelf daar te goed aan. zo. Autumn in New York Why does it seem so inviting? Autumn in New York It spells the thrill of first-night Dreamers with empty hands, they sigh for exotic lands. It's autumn in New York, it's good to Frank Sinatra en Autumn in New York, dat doet mij altijd denken aan van die uh, kastanjes die dan op straat uh, geroosterd worden. Ja, ja dat Toch? Ik vind heel, veel, heel veel straathoek uh, ja. vind je dat, ja. Lekker om dan zo'n zak te kopen? Um, nou, een hele zak vind ik wel wat veel. Een paar vind ik wel lekker. Ja. Uh. Ad Melkert is voor eenachtig gast bij de KRO op, uh, op Radio 1. Um, Voordat we gaan praten over uw, uw werk uw huidige, en uw keuzes, uh, eerst even een paar dingen voorleggen. U mag kiezen, de een of de ander, ganzenlever of een scharrel eieren omelet. <laughs> nou, toch maar ganzenlever. Dossierkennis of charisma? Nou, leuke. Uh, dossierkennis. Bert van Marwijk of Willem van Hanigen? Nou, oh, god, dat is onmogelijk. <laughs> Mag ik? Hier wil ik niet ja, kiezen. Altijd, nee, tuurlijk, niet kiezen. Als je wel altijd, nee, ik kan ja, Het is vreed. Van. Ja, het is vreed, maar gewoon kiezen. Nou, uiteindelijk toch Willem. Teugels laten vieren of de zweep erover? Teugels laten vieren. Terugkeer of bijtekenen? Bijtekenen. Oké, okay. straks meer daarover. Hoe gaat het eigenlijk met u? Ja, heel goed. Het is, uh, het is heel bijzonder om in New York te wonen. Uh, het is een geweldige stad. En, uh, ik, de, ik was daar wel vaak geweest als toerist. Mm -hmm. Maar het is zo anders als je er woont. En, uh, je rijdt daar, je gaat daar. Uh, de subway, de Yankees, zeilen, alles. Uh, het theater, het is echt fantastisch. Ook een stad waarin je je heel alleen kunt voelen, lijkt ja, dat, het. Nou, dat ja, dat weet ik wel. Dat het... Um... Uh, voor sommige mensen echt moeilijk is om de aansluiting yeah. te vinden. New York is dan heel erg op zichzelf. Gegeven. Ik zal u één voorbeeld geven. We hebben altijd wel een gewoonte gehad om, om mensen uit te nodigen... om bij ons te komen eten of bij andere mensen op bezoek te gaan. Ja. Dat ging heel gemakkelijk in de suburb waar wij woonden in, uh, bij Washington D.C. Um, ja, dat was echt zo'n buurt hè? met een buurtgevoel. Maar in New York hebben ze geen tijd. Dat doen ze dat en, ook niet. En ze koken eigenlijk niet thuis. Je, gaat in, je ziet elkaar hooguit in een restaurant. Ja. En dan vaak ook nog op hele rare tijden. Dus dat is heel anders. En daar, daar kunnen mensen dus echt in verzuipen in zo'n stad. Daar ben ja. ik echt van overtuigd. Ja. Ja. ja, en dan misschien als je als man of vrouw daar alleen bent... maar u bent er natuurlijk met gezin naartoe gegaan. Ja, ja, nou ja, althans een van onze dochters... de andere die studeert hier in Nederland. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, maar het ook uh, voor de dochter heeft het weer... Uh, heel veel leuke kanten om in zo'n uh, bruisende stad mm. uh, te leven. Op een gegeven moment wel. Maar hoe doe je dat in het begin als, als gezin je draai... zien te vinden in de Big Apple? Ja, toch, toch vooral aan de slag gaan met je eigen dingen... waardoor je mensen tegenkomt... die je ook weer meenemen naar uh, zaken, tips geven. Mm -hmm. uh, alleen al het, het zoeken naar een woning. Je gaat met makelaars op stap. Moest je en, dat zelf en, doen? Uh, ja, ja, daar oh? zorgt de VN niet voor. Nee. Ook dacht dat er al een woning ingericht werd. Nee had, hoor, hè? er is niks beschikbaar. Allemaal zelf betalen. En dat is in Manhattan dus een gigantische opgave. Ja. Maar het leert je wel de stad kennen. We hebben echt uh, half Manhattan uh, doorkruist... En uh, ja, dat geeft ook wel een bijzonder gevoel. Ja. 2002 was het dat u bij de Wereldbank ging werken. Wat hield die functie nou eigenlijk in? Ik was daar lid van, van het bestuur van de bank. Mm. En dat bestuur dat zit daar dus permanent. Dat komt drie keer in de week bijeen om de leningen goed te keuren die de ja. bank geeft. En daar zat ik met 23 collega's. En we vertegenwoordigen dus allemaal een land of een bepaalde groep ja. van landen. Ik vertegenwoordigde daar twaalf landen, waaronder uh, Israël, en een groot aantal landen in uh, Oost-Europa. En dat was, dat was heel interessant, om met name met die groep van landen ook te proberen... Uh, hun eigen belangen uh, ja. te vertegenwoordigen. De leningen van de bank in Oekraïne, of in Roemenië, Bulgarije, en... Uh, en dan ook over het algemene beleid van de, belang, van de bank natuurlijk. Dus om te, te het verdiepen nemen. ook in, in die landen en de toekomst mogelijk. Ja, ja, ja, ja. En dat was interessant, met name in kleinere landen. Een land als Macedonië, mm -hmm. Moldavië. Dan merkte je dat ze ook heel erg je advies op prijs stelden van mijzelf... of van mijn collega Kremers, die bij het IMF in dezelfde boord zat... Um, en dan kon je dus ook vanuit je, uh, ja, je ervaring... hoe we in Nederland bepaalde dingen hadden aangepakt, ook in de loop der tijden... werd je echt ook als adviseur gewaardeerd. Ja. Um, en dat, uh, dat was heel bevredigend. Eerlijk gezegd, maar kennis dat... kun je natuurlijk meenemen en overal kwijt. Maar dan denk ik toch, een, een baan bij de Wereldbank of lekker zitten... plus je in Den Haag, het Binnenhof, dat is toch wel een wereld van verschil. Het, is, het, ja, het heeft verschillen. Um, maar ook wel veel dezelfde kanten. Ook in de Wereldbank speelden natuurlijk veel politieke mm -hmm. zaken. Maar wat mij vooral fascineerde... is hoe je in zo'n multinationaal gezelschap uh, tot beslissingen komt. Hoe je met je Chinese collega of met je collega uit Guinea-Bissau... Uh, toch kunt proberen dingen te doen... die uiteindelijk goed zijn voor investeringen in onderwijs... Mm. of in gezondheidszorg. Maar dan heeft u het over communicatie vragen. zoals u niet gewend was... Ja, het is wel anders. Ja? Um, min, minder, uh, minder gevecht om ja, de gunst van de kiezers, om aandacht. Het was toch meer ruimte om ook inhoudelijk bezig te zijn. Ik bedoel, de politiek was natuurlijk altijd daar, maar er was ook een hele sterke inhoudelijke component. Ik, en bij de Wereldbank, iedereen komt daar langs, dus je kunt daar veel mensen ontmoeten, spreken. Uh, dus het is ook netwerken. netwerken, maar ook uh, echt je kennis bijspijkeren. Veel economische discussies natuurlijk ook. Ik vond dat uh, werkelijk zeer verrijkend in ja. die periode. Daarna kwam de UNDP. Nog steeds eigenlijk. Hè? Ja. Dat is nog ja. steeds uw huidige werkgever. Uh, nou noemt u zichzelf sociaaldemocraat. Welke beginselen die u dan aanhangt, vindt u daar terug? Oh, het is... Uh... Het is eigenlijk voortdurend een soort van, van herkenning... van het, eh, ja, het, het idealisme wat altijd in de sociaal-democratie heeft gezeten. Dat je internationale solidariteit nodig hebt... om de wereld leefbaar te maken en te houden. Maar maak dat eens concreet, hè? Nou, goed. Eh, wat is zijn eh, mooie woorden. Ja, nou ja, een paar voorbeelden van de afgelopen tijd. De klimaatverandering. Het zat hartstikke vast na het Kyoto-verdrag, waar afspraken waren gemaakt... de Amerikanen waren daar buiten gebleven... de Chinezen en India waren daar nog geen deel van... En iedereen is erover eens dat als je echt nog wat wil doen. en als je vooral ook de armste landen. die met de grootste rampen worden bedreigd, mm -hmm. wilt helpen. dan zul je nieuwe initiatieven moeten nemen. Mm -hmm. Nou, de secretaris-generaal heeft dat gedaan. Afgelopen weekend grote bijeenkomsten over geweest. Er moet nog veel meer gebeuren. We zitten daar als UNDP. We doen heel veel met juist de armste landen ook. Uh, ja, dat is, dat, dat is een voorbeeld daarvan. Ander voorbeeld. Hoe, organise, hoe hou je de wereld ordelijk? Uh, toen ik studeerde, moet je, moet je nagaan hoe lang dat geleden is... Dat weet niet. Dat uh, lang ja uh, nou, Dat is uh, ja, 30, nee, 20, 25 ja, jaar geleden. Um, toen um, waren we bezig met het bestuderen van het zeerechtverdrag. Mm -hmm. Dat organiseert gewoon hoe je de, de zeeën ordelijk houdt. Verdeeld tussen landen enzovoorts. Amerika wilde daar nooit wat van weten. Tot nu. Nu komen ze ineens terug. En dan zie je dat die VN 25 jaar bijna in anonimiteit heel belangrijk werk heeft verricht. Waarom willen de Amerikanen nu terug? Omdat de zee zich opent rondom de Noordpool. En dan wordt het ineens ja. interessant om te claimen... wie heeft welk gebied. Daar kan bij wijze van spreken een conflict uit voortvloeien. De VN biedt het kader om dat toch geordend te houden... en ook eerlijk, eerlijk delen, zal ik maar zeggen. Ja, dat, dat zit zo dicht bij waar uh, de sociaaldemocratie hmm. altijd van dat door trok is geweest. Ja. Hoe je dat doet, hoe je dat organiseert. Ja. Dus erbij. u voelt zich prettig daar? Ja. U zit op uw plek daar? Ja, het is, het is echt wel een voorrecht dat je daaraan mag meewerken. Hoewel ik er tegelijkertijd bij zeg. Het is soms vreselijk om um, te moeten werken met mensen die met 192 landen... die allemaal zelf aan een touwtje willen trekken. Ja, maar dat doet u ook natuurlijk. En, uh, ja, die ja. Kluwen, en die kluwen ontwarren, ja. dat is dan ook een van de taken die, uh, die we hebben. Volgens mij moet je ook zo'n geduld hebben, of niet? Ja, ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja, dat is soms, soms... En u kijkt er zelf ook bij en dat heb ik niet. Maar... Nee, ik, nee, het is niet mijn sterkste kans. Want ik wil graag dingen voor elkaar krijgen. Mm -hmm. En mensen ook toch een beetje... Uh, ik bedoel, daar straks hadden we het over, de zweep erover of teugels laten vieren. Ik denk dat je door teugels te laten vieren mensen ook ruimte kan geven om veel te doen. Maar er moet wel gepresteerd worden. En ik, ik vind ook het gaat van... om het resultaat. Ja, en kijk, VN-organisaties worden allemaal door belastingbetalers betaald. En die moeten uiteindelijk ook wel laten zien dat ze het uh, iets oplevert. Ja. En dat is, dat is niet altijd makkelijk. En uh, een van mijn taken is om te laten zien dat UNDP toch echt ook tot iets leidt. U bent nou terug, vijf jaar later, in Nederland. Uh, hoe kijkt u nu tegen Nederland aan? Ja, er is in Nederland natuurlijk uh, heel wat veranderd um, in de discussie. Um, ik, ja, dat is natuurlijk in 2002 allemaal tot, uh, tot uitbarsting gekomen. Nederland is een... En, et, ik vind het gek, hè? Nederland is een heel druk land... En ik heb, ik heb eigenlijk altijd gedacht van... een van de redenen waarom, we, waarom er iets van uh, onhebbelijkheid... en soms echt open intolerantie is ingeslopen in het debat... of in de manier waarop we met elkaar omgaan, in het verkeer... noem maar een paar doorstraten, is dat het hier zo druk is. Maar nu woon ik in Manhattan. En het, het grotere New York dat heeft dus net zoveel mensen als Nederland. En daar zie je toch... Um, ja meer organisatie van het dagelijks leven... Dat, dat mensen elkaar wat voorrang geven... dat ze weten wat de codes zijn. Ik bedoel, er gaan ook dingen mis... Mm. Maar het heeft toch iets meer natuurlijks van hoe men dat organiseert. Uh, hoe bevolkingsgroepen met elkaar omgaan. Elke denkbare bevolkingsgroep, elke denkbare religie... Mm. is in New York vertegenwoordigd. Ja. En wat denkt u daar dan uh, van? Want u heeft er vijf jaar over gehad om over na te denken. Waarom kan het daar wel en hier? Nou ja, in ieder geval constateer ik het kan. Mm. Het heeft ook iets te maken met een heel fundamenteel principe... Uh, dat er ruimte is... Mits, men, mits iedereen zich maar houdt aan bepaalde grondafspraken. Uh, en die grondafspraken die moeten ook worden nageleefd. De politie is overal zichtbaar uh, op straat. Uh, het is niet alleen politie die het doet, het is veel meer. Maar het is wel belangrijk. En ik denk dat we in Nederland in een soort van overgangsfase terecht zijn ja? gekomen. Ja, dat, we, dat we misschien iets te lang hebben gedacht... het komt allemaal vanzelf en goed... Mm -hmm. Maar dat we aan de andere kant uh, veel te veel denken uh, dat we op een eiland zitten. En uh, dat we het eigenlijk met de oude vertrouwde Nederlanders wel af kunnen. En ons daarbij niet eens de vraag stellen, waar komen eigenlijk al die oude vertrouwde Nederlanders vandaan? Weet u, nog voor 2002 had ik wel eens, uh, deed ik vaak een test als ik een spreekbeurt had. En het ging over immigratie. En dan vroeg ik aan mensen, steek je hand op als een van je voorouders uit een ander land kwam. En, en stevas was het ongeveer de helft van de ja. zaal die de hand opstak. En dat kon uit Europa zijn, dat kon ja. van buiten Europa zijn. En eh, dat zegt ook iets over onze eigen geschiedenis. En het is heel raar om te denken... dat we nu in een andere fase van de geschiedenis zouden zitten. Dat gaat altijd door, immigratie, emigratie. Dat is van alle tijden. Admelk, het is Voor nacht de gast bij de KRO op Radio 1. Als u wilt reageren op het gesprek, dat kan via onze site... nacht.kro.nl. Ik heb een heleboel muziek meegenomen... Ja. omdat ik eigenlijk geen flauw idee heb waar u van houdt. Is het, is het klassiek of is het hip-hop? Waar houdt u van? Nou, ik hou heel erg. Ik zie hier Van Morrison uh, liggen. Yeah. En Jacques Brel. Ja. Yeah. Dat zijn twee... Uh, en Joe Cocker ben ik uh, heel erg van. Maar die zie ik hier niet uh, liggen. Ja, ik heb ook nog wat platen bij Kees liggen. Onze technicus. Joe ja. Cocker houdt u van? Ja. ja, ja. Speciaal een nummer? Uh, nou ja... Um, um, uh, high time we went, or feeling alright. right, uh, With a little echt. help from my friends. Dat hebben we wel, denk ik. Hè? Ja. Is, uh, Wa waarom dat nummer dan? dan? Uh... Nou, With a little help from my friends. Dat was een favoriet. Ik was op de middelbare school, heb ik dat altijd geplaybacked. Dat was een, uh, ja, nee, dat was een heel groot succesnummer. Als uh, de avond <laughs> een beetje aan het einde kwam. En uh, de bierkat uh, een beetje leeg was. Ja. Dan deed ik, with a little help for my fr friends. Hij had die hele bijzondere manier van presentatie. Het komt uit het Woodstock gebeuren yeah. voor yeah. En uh, dat, uh, nou, dat zou ik bij wijze van spreken nog kunnen doen. Kun je het is nou, gaan dat, staan? Jammer dat het geen tv is. Als nee, Melk het gaat niet. staan en, en doet Joe Kok ernaar. Sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby. Hi. Het was playback, hè? Ja. Het was niet zelf... niet live nee, nee, nee, nee. Ad Melkert is voor eenachtig gast bij de KRO op Radio 1. Uh, ja, als we dan toch terugkijken, meneer Melkert, vijf jaar geleden. U was de kroonprins van Kok, de nieuwe leider van de PvdA... de mogelijke nieuwe minister-president van Nederland. Nog een jaar later sta je dan vervolgens met de koffer in de hand... op het vliegveld van Washington om in de Verenigde Staten... eigenlijk een ja, zeg maar, nieuw leven te beginnen. Um, voelde u zich een politiek balling... Um, nou ja, een beetje wel. Um, of eigenlijk een beetje veel, met name op de dag dat ik uh, afscheid nam van de Kamer... in oktober. Want dat was uh, precies de dag, en het was echt een ongelooflijke speling van het lot... Uh, dat het eerste kabinet balkenende viel. Hm. En toen dacht ik ook van, ja, maar wat krijgen we hier nou? En, uh, en doe ik er wel goed aan om, om weg te gaan? Um, en toch was het uh, eigenlijk een enorm goede stap... Die ik, die ik nam. Uh, ook voor, voor mijn gezin trouwens. Want uh, we hadden wel zwaar. Uh, mm -hmm. Nou ja, toch ook echt wel geleden onder de, uh, de beveiliging die nodig was. En uh, alles, krijgen, ja. alles wat er toen speelde. Dat... Waar de honden geen brood van lusten. Maar u heeft getwijfeld dus. Ja, natuurlijk. Want ik uh, was met hart en ziel verbonden aan. Uh, uh, de Tweede Kamer, Partij van de Arbeid. Ja, ik, was ook, ik had ook heel veel stemmen gekregen. Mm -hmm. Ik had de verkiezingen niet gewonnen. Maar ik had wel heel veel stemmen gekregen. Dus ik vond het alleen al om die reden een moeilijk besluit... om te zeggen, nu iets anders. Maar daar stond tegenover. Ik zou doorgaan voor, in, in, voor een belangrijke publieke organisatie. De Wereldbank had altijd mijn belangstelling. En we vonden het ook echt een geweldige... Uitdaging en kans om. Maar wat in heeft u uiteindelijk de doorslag gegeven? Ja, het was echt een combinatie van, van dingen. Maar ik, gewoon een, een, een nieuwe start kunnen maken. Onder toch echt ja, dramatische omstandigheden. Ik vind het moeilijk om dat zelf zo te zeggen. Want ik wil. U, u, u kent mij misschien wel een klein beetje dat ik niet zo van overdramatiseren hou. Maar dat, wa, dat was het natuurlijk wel. En dan een nieuwe start maken. En eh, ook in Amerika eh, anoniem kunnen zijn. Ja? Gewoon weer helemaal zelf dat was belangrijk. de dingen kunnen doen was belangrijk. Dat ja. was echt belangrijk, ook voor mijn kinderen. En uh, dat is ook heel goed gegaan. Het mm -mm. is ons allemaal wel Ja, blijft. want hoor je dat je gezin uitlegt, dat, uh, daar komen we zo nog wel op. Want als we even teruggaan toch naar een moment uh, waarvan heel veel mensen zeggen: van, wat is daar toch gebeurd? Hè? Het uh, tv-debat na uh, de gemeenteverkiezingen 2002, waar is het fout gegaan? Um, eigenlijk wil ik het fragment nog wel even laten, laten horen. Ik weet niet, u zult er geen behoefte aan hebben, maar wilt u het wel even horen? Nou, Gewoon ter heb... verduidelijking? Nou, ja, ik heb er geen behoefte aan, nee. Dan maar niet rijden, of wel? Ja, zou maar niet doen. Niet? Nee. nee? Luistert u eigenlijk nooit dan fragmenten terug, of kijkt u nooit beelden nee. terug? Nou, we, we hebben destijds in die campagne natuurlijk wel, um, en trouwens ook daarvoor, naar beelden gekeken om gewoon beter te kunnen doen. Maar een van de zegeningen van, uh, van mijn vertrek destijds was... dat ik daar niet zoveel aandacht aan hoefde te besteden. Mm. Maar wat staat u zo, zo tegen als u dit weer zou horen? Nou, het is oude tv-debat waarin u in gesprek bent met Fortuyn. Nou ja, ja, nou ja, ik vind dat uh, dat debat... dat heeft zeker een rol gespeeld in het geheel... maar dat is uh, behoorlijk uit zijn verband gerukt. Het verband van wat er gaande was in Nederland... Uh, als, je, als je nadenkt over hoe um, leefbaar Nederland of, of lijst Pim toen in Rotterdam uh, die winst heeft gepakt op een ongelofelijke manier. Mm -hmm. Dat gaf dus iets aan dat er iets in de samenleving ja. zich aan het afspelen was. Waarvan maar zeer de vraag is of een uh, beter gevoerd debat. Want dat debat had natuurlijk beter gevoerd kunnen worden. Of dat nou zoveel uh, zou hebben uitgemaakt. En dan weet je natuurlijk dat dat voor de historie... ook zijn eigen betekenis krijgt en houdt. Uh, maar ja, goed, mijn leven is uh, verder gegaan. Mm. En, uh, maar toch zegt ik heb u. Meer ik, te bieden dan, uh, ja, dan wat ja, okay. ik uh, destijds in dat debat heb ingebracht. Huh? Maar u, dat, dat geloof ik direct. Maar u wilt dit niet horen. Is dat. Toch denk ik, zeker een man als u, uh, belangrijke functie... dan omring je je met allerlei adviseurs. Dan ga je toch kijken naar, naar beelden of luisteren naar fragmenten van... nou, laten we eens kijken uh, hoe dat gegaan is, ja. wat het effect geweest ja. is... en hoe we dat kunnen verbeteren. Ja, maar daar had ik na dat debat geen adviseur voor nodig. Wat dacht u zelf dan? Dat, nou, dat was, dat was natuurlijk zelf onmiddellijk na nou, dat debat een gevoel van... dat is helemaal, uh, helemaal niet goed gegaan. Maar goed, ik had ook een authentieke, echt gevoel... dat kon ik niet verbergen achter allerlei verkiezingsopmaak... Mm -hmm. dat er in Nederland iets heel fundamenteels gaande was. En ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen... maar wat ik nu deze week las... in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... over de manier waarop het debat is verruild. En de mensen dus als groep zijn weggezet. Dat is toen begonnen. En daar had en heb ik de grootst mogelijke bezwaren tegen. Mm -hmm. Ook echt emotionele bezwaren. Mm -hmm. uh, en dat is waarschijnlijk de reden dat ik mij in New York dus heel erg thuis voel. Uh, en ook in, in Nederland... Uh, bij, bij mensen die dat, die dat ook hebben. Maar legt hij een emotionele bezwaar eens uit dan? Nou, dat je, dat je dus niet, als je, als je problemen signaleert met de integratie, mm -hmm. de integratie van jonge Marokkanen of uh, Antillianen of wat dan ook, dan is het heel belangrijk dat je die problemen aan de orde stelt. Mm -hmm. Daar was ik ook zelf destijds in de campagne heel erg mee bezig. Ik heb destijds in de PvdA nog wel een keer op mijn kop gekregen omdat ik ook vrij scherp bepaalde dingen onder woorden bracht. Want ik ben in Amsterdam op stap geweest, andere plaatsen, en dan hoorde je wat er gebeurde. Mm -hmm. Maar dat had helemaal niks te maken met de Marokkanen of de islam. Of weet je, die generalisaties waar in de wereldgeschiedenis... de grootst mogelijke rampen mee zijn gebeurd... doordat mensen zich daarin lieten meeslepen. Ja. En uh, ja, daar, daarin heb ik dus een, uh, een, een opvatting waar ik, waar ik niet van af te brengen ben. Dat, dat ja. kan gewoon niet. Maar u zegt, dat was ik wel heel scherp, of dat, dat raakt u emotioneel. Dat zou ik heerlijk vinden om dat te zien bij u. Ja, maar goed. Dat wat meer is, is, emotie. Uh, ja, maar goed, dat is, uh, je bent gebakken zoals je bent, dus het slaat uh, misschien soms wel eens naar binnen. Nee, maar wordt, daar, wordt dat buiten. wel eens gezegd tegen u door adviseurs ja, of ja, andere maar, mensen? Dat is, ja? dat is hun voortdurende zorg. En uh, wat doet u daarmee dan? Mee dan? Ja, je probeert er wat aan te doen. Maar ik, uh, ik heb altijd wel de opvatting gehuldigd... dat uh, politiek zoals ik die zie, uiteraard moet je aanpassen. Je moet je goed presenteren. En je moet proberen je punten overtuigend over het voetlicht uh, te brengen. Mm. Maar uh, je, moet, je moet ook jezelf uh, blijven. Wel, maar blijven u weet verkopen. toch ook als geen ander... de verpakking is zeker zo belangrijk... Dan standpunten. Uh... Ja, maar goed, dat, uh, daar, daar uh, geef ik mijn combinatie van. En dat moet dan maar beoordeeld uh, worden. En daar ben ik uh, uh, vaak uh, redelijk succesvol uh, mee geweest. Maar uiteindelijk in 2002 niet. Maar toch, toch ben ik wel benieuwd. Want u zegt, ja, het wordt eigenlijk voortdurend tegen me gezegd door adviseurs van werk aan bepaalde dingen. Nou ja, Laat misschien ja. die emotie. Mee. Hoe gaat dat dan? Hebben jullie dan een, een, een kringetje en wordt er dan geoefend voor een spiegel? Hoe, hoe gaat dat dan? Nou, je hebt natuurlijk wel uh, debatten waarin geoefend wordt, waarin iemand uh, zich voordoet als uh, de man of de vrouw van de andere partij. Ja. Uh, waarbij ook natuurlijk het argumenteren op zichzelf belangrijk is. Maar ook hoe, hoe breng je iets onder, yeah. onder woorden. Dat is over, overal belangrijk. Ook in mijn huidige werk is mm -hmm. het belangrijk. Dat je weet uit te leggen van wat doe je en waarom doe je en dat het. dat de presentatie en wat, wat daarvan goed is. Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Ja. Maar um, ja, het is, uh, er is naar mijn mening een overmaat aan aandacht. Voor wat dan vaak charisma wordt genoemd. Mm -hmm. Maar charisma kan ook heel gevaarlijk zijn. Ook? Omdat het ook de mm -hmm. aandacht afleidt van wat er werkelijk wordt beoogd. Of werkelijk wordt gezegd. En uh, ik geloof dat het heel belangrijk is om daar het uh, middenin te vinden. Ja. En, um... U zei het zelf al, meneer Melkert. Uh, uh, u werd bedreigd. Uh, kogelbrieven, allerlei andere uh, ellende. Um, toch wel een van de belangrijkste redenen misschien geweest... om uh, te kiezen voor een nieuw anoniem leven, anoniemer leven uh, in New York. Um... Ik las in de libellen een paar jaar terug dat u zei van... mijn vertrek was zeker geen vlucht. Nee, dat was het niet. Nee, nee omdat ik um, het was een uh, heel volwaardig uh, alternatief. Uh, wer, uh, in de boord van de Wereldbank. Dat is een hele eervolle positie, waarin je dus uh, ook uh, echt, echt iets kan doen... Uh, en ik vond het dus ook buitengewoon aantrekkelijk om dat te kunnen mm. doen. En daarvoor gevraagd uh, te worden. Maar toch denk ik, hoe leg je dat je gezin uit? Hè? Want ja, uh, uh, je bent vraag, de kroonprins en, en je kan de nieuwe MP van Nederland worden. En in één keer weg. Nou, het was, ze wilden graag mee naar Amerika. Maar hun, vooral voor mijn dochters is de, de overgang naar de scholen vooral mm. echt heel moeilijk geweest. Dat is, uh, de, ze hebben echt moeten doorbijten. Ze hebben daar natuurlijk veel van geleerd. Dus ik geloof, nou ja, dan, dan spreek je als wijze opvoeder. Hè, dat, je, ja. dat ze daar niet slechter van zijn geworden. Maar het is echt een moeilijke tijd geweest. Maar ze hadden allemaal ook wel iets van... Uh, en, en mijn vrouw ook van... ja dit is zo'n raar, zo raar, totaal uit de hand gelopen situatie geworden. Een nieuwe start kan een nieuwe start voor ons allemaal zijn. Want hadden kind, wat voor een besef hadden uw kinderen daarvan? Ja, die hadden er veel besef ja? van, ja, natuurlijk. En, uh, die zagen al die discussies, ja, we hadden de politie voor de deur. Nou vonden ze dat ja. nog wel interessant, want ze gingen ja. daar natuurlijk graag buurten... met uh, de politieagenten, die ook uh, buitengewoon vriendelijk waren uh, praten. Dus dat vonden ja. ze eigenlijk ook nog wel een beetje spannend. Ja. Ja. Maar ze zagen natuurlijk ook wel dat het niet klopt... Nee, dat je gewoon, terwijl echt wat aan de hand is. Dat ja. je gewoon je normale werk probeert te doen... en dat de politie in je tuin staat. Hè? En, en wat betekende dat alles voor je ouders? Ja, ik geloof dat... Uh, nou ja, mijn vader heeft altijd iets gehad van... Uh, oh, dat komt wel goed. ja. Dat, ja, dat, dat was een hele nuchtere man. Maar mijn moeder heeft er volgens mij wel onder geleden, ja. ja die vond dat... En die, wa, die was ook, geloof ik, het meest opgelucht van allemaal... toen ik zei van, nou, we gaan naar Amerika. Ze vond het eigenlijk vreselijk natuurlijk dat ik in Amerika mm -hmm. ging wonen... en dat dan het contact, directe contact, moeilijker en schaarser zou worden. Maar ze was uh, gewoon wel heel erg blij dat ik, uh, dat ik even weg was, ja. Nou, dat was voor hun natuurlijk ook wat. Ja. Eerst Apen trots op hun zoon. Ja. Misschien wel de nieuwe MP van Nederland. Ja. Ja, dat was, was denk ik heel erg moeilijk. Uh, mijn ouders waren nooit zo uitgesproken over die dingen. Maar ik denk dat het ze uh, ja, best wel aangegrepen hebben. Ja, dat vond ik ook zelf wel moeilijk om dat te, te zien gebeuren. Maar, ja. maar u zegt, ik, ik denk, heeft u daar nooit met ze over gesproken verder? Nou, nee, niet niets, niets zo. We hebben eigenlijk meer geprobeerd om weer in de, in de nieuwe fase... Ervoor te zorgen dat ik uh, toch zoveel mogelijk bij hen langs uh, kon gaan. Ja. En dat was een groot avontuur voor ze om ze ook naar Amerika te laten komen. En dat stond er dan weer tegenover. En uh, ja, dat was voor het eerst van hun leven dat ze over de oceaan gingen. Amerika kwamen. En ze hebben ook met uh, vrienden van hen een fantastische vakantie uh, daar gemaakt. Je probeert bij elk negatief altijd wel iets positiefs oh ja. te zien. Hè? Ja, kijk, anders is het leven het leven niet waard. Ja. En, uh, en, ik, en ik besef ook dat. Uh, God, we zijn met zoveel dingen bezig. Als je ziet hoe mensen moeten leven, wat voor kansen... en vaak weinig kansen mensen hebben in hun leven... en als je dat vergelijkt met je eigen kansen... en wat ik zelf allemaal al heb mogen doen en nog ja. hoop te doen... dan uh, voel ik me toch een zeer bevoorrecht uh, mens. En daar doet uh, alles wat gebeurt dus helemaal niks aan af. Jacques Bruil zei u juist. Die heb ik klaargelegd. Toon Hermans ook. Ja. Uh, en daarvan wil u het nummer Vader dan horen? Een speciale reden? Ja. Ja, de afgelopen twee jaar zijn eerst mijn vader en toen mijn moeder overleden. En uh, Ja, het is echt heel bijzonder hoe je bijna elke dag uh, daarmee bezig bent. Op de een of andere manier. Een moment, een moment dat je ze ineens ziet of dat ze ergens zijn. En ik heb, uh, ik heb de oude uh, grammofoonverzameling van mijn vader heb ik meegenomen. En die had veel platen van Toon Hermans. En Toon Hermans was, was een generatieconflict... Ik was van de generatie Freek en Bram, zou ik maar zeggen. En uh, dan was Toon Hermans was dus iets van... Uh, van passé. Het, uh, en, passé, ja. dat, dat deed je niet aan mee. Maar ik, ik ben die platen weer gaan beluisteren. En uh, de grote vakmanschap van Toon Hermans... dat is dus echt eigenlijk heel indrukwekkend. En omdat uh, uh, mijn vader uh, daar is geen handen van hield... Ja. dit... Het mooiste beeld wat ik van mijn vader heb... is op die stoel in de zon voor de deur. Het mooiste beeld wat ik van mijn vader heb... is op die stoel voor de deur in de zon. achterover leunend tegen die witte muur. Die witte muur die warm was van de zomer. Zo zat hij daar, een man van 44 jaar de laatste maanden van zijn leven. Zo zat hij daar te wachten op de duiven. En hij keek maar naar die hemel, naar de wolken in de lucht. En als die duiven dan kwamen, dan stond hij op dan riep hij hun namen. Duufke. Duufke. Met die zachte stem. Die ik nog altijd hoor. Ik was veertien. Toen ik hem verloor. Het was op een zondagmiddag in de zomer. En de zon scheen op die witte muur. Hij glimlachte. En sloot zijn ogen. Toen is hij met de duiven weggevlogen. Zijn het liedjes die u raken? Ja. Ja, ja het is... Het is uh, nou ja, ik denk dat het ook komt doordat het uh, nog niet zo lang geleden is. Uh, allemaal. Het speelt heel, nog heel erg. Um, ik heb gisteren met mijn broers de as van mijn moeder verstrooid. Oh. En um, ja, nou ja, het is heel dichtbij. En, en van Toon Hermans vind ik het dus zo knap... dat hij eigenlijk met hele eenvoudige woorden, melodieën... toch inderdaad hele diepe gevoelens... Hmm. Uh, kan uiten. Maar de as van uw moeder verstrooid samen met, met, met de broers... Uh, mag ik vragen waar? Gouden, in Gouden. Dat was haar wens ook? Ja. ja. De plaats waar ze vandaan zijn gekomen, Gouden. Bij de kapperszaak, of waar ze geboren waren? Ja, vlakbij. Ja. Ja. En, en daarna is het dan... Uh, wat doen jullie dan met de broers samen? Praten, stil zijn? Hoe gaat dat? Nee, We zijn, we zijn naar de buren gegaan, naar het... Uh, het oude huis, die hebben het uh, huis ook uh, overgenomen van, mm -hmm. uh, van waar mijn ouders woonden. Die hebben er weer één huis van gemaakt, wat het vroeger, honderd jaar geleden ook was. En uh, dat hebben we bekeken daar. Nou, hoe was dat om daar weer terug te komen? Ja, dat heel goed. Ja? ja. Wat maakt het goed? Ja, de plek. Gewoon de plek waar je, waar je bent opgegroeid. Mm -hmm. Een dorp. Aan de IJssel, de Hollandse IJssel. En... Uh... Ja, dat is, is toch een beetje een, anker, een ankerplek al is het raar dat, dat je ouders er nu niet meer zijn. Kom, kom je daar? Heb je geen reden, zou ik het zomaar zeggen, om daar meer te komen? Dat mm -hmm. is wel heel raar. Daardoor verandert je leven ook. Mm -hmm. Die vaste gewoonten, die vaste plekken, die zijn er dan niet meer. Nee. Um, maar het is toch wel heel belangrijk om dat bij te houden en daar ook op het dorp mensen weer te zien. Mm -mm. Ja. Daar opgegroeid. Uh, katholiek, hè? van huis uit ja. jullie. Uh, vervolgens word je uh, sociaal-democraat. Ja, nou ik heb nog een kleine overstap gemaakt... Hè, via de, de, de PPR, de, de politieke oh, ja. Partij Radicale. Ja. Dat, was, dat kwam in feite voor de progressieve katholieke ja. beweging. Pax Christi was daar ook heel ja. belangrijk bij. Daar voelde ik me door aangesproken in die tijd. En, uh, maar God, ik, ja, ik vond ook dat het werken in kleinere partijen, dat, dat daar iets aan brak. Ja. Namelijk of je ook iets met je ideeën kon doen. En dus was de Partij van de Arbeid om een gegeven moment ook de hm. natuurlijke overstap. Ja. Dat was in 1982 volgens mij. Ja. Heb ik me ook nog laten vertellen, maar dat kan ook een hele flauwe roddel zijn... dat u toen uh, expres naar Emmeloord verhuisd bent. Want dan maakte u kans om eerder in de Tweede Kamer te komen. Nee, het was, het was andersom. Toen ik... Uh, het de Partij van de Arbeid had in zes, voor de verkiezingen van 1986 een procedure. Het was voor het eerst eigenlijk dat er mensen werden gescout, zeg mm. maar, hè, waarvan werd gezegd... Nou ja, die hebben dan een bepaald talent. En dan werden we gevraagd om naar verschillende gewesten, zoals dat toen heette, yeah. te gaan... en jezelf te presenteren. Gewoon een open mm. competitie, zeg maar. En het gewest Flevoland was toen nieuw, want de provincie Flevoland was nieuw. En die, uh, die wilden mij op een verkiesbare plaats zetten. Maar wilden dan wel graag dat ik daar woonde. Want ze zeiden. Er zijn zoveel misverstanden over Lelystad en Almere. Uh, dus we willen dat iemand ook weet ja. aan te voelen. Hoe, en ik vond dat een normaal verzoek. Is. En toen ja. ben ik naar Almere. Want dat was het uh, verhuisd. Ja. En dat kwam er natuurlijk wel mooi uit. Maar ik vond het ook een normaal verzoek. Ja. Als je politicus wilt worden, heb je idealen? Of neemt dat af? Nee, het gekke is. Um, het, het is bij mij toegenomen. Misschien zit men dat ook wel eens in de weg. Um, omdat je namelijk, als je wat, wat verder komt... He, je hebt uh, meer invloed, contacten en je komt op posities terecht... als minister of in de, in de Wereldbankbestuur mm -hmm. of nu bij UNDP, dan kun je ook beslissingen nemen. En dan heb je dus ook een kans om voor die idealen te gaan. Maar dan merk je natuurlijk ook hoeveel weerstand je kunt oproepen door te proberen bepaalde besluiten te nemen. Wat ik mij van mijn ministerschap nog zeer herinner... is de weerstand die er was tegen de ideeën... om eh, langdurig werklozen aan een baan te helpen. Maar ik was zo ongelooflijk gemotiveerd... toen ik eenmaal op die ministerspost zat... om daar dan ook gebruik van te maken. Mm -hmm. Niet alleen je leuk te laten rijden uh, in een mooie auto... maar echt iets te bereiken... Mm -hmm dat ik ook echt door, uh, ja, soms, soms door de ruiten ging. Maar is dat, dat idealisme dat of is dat eigenwijzigheid? En... Nee, dat, dat is dat je ziet dat je iets kunt doen met, met de idealen die je hebt. Dat je heel dichtbij bent. Maar dan uh, is, het, is de realiteit vaak heel hard en je moet coalities smeden. Mm -hmm. En dan, dan kan het vaak wel eens ugly worden, hè, zoals in Amerika wordt gezegd. En dat, um, ja, dat moet je er dan voor over hebben, maar... Ja. Ja. Ja. Ik wil even terug met u naar de keuzes die we aan het begin van dit uur uh, gemaakt hebben, of u gemaakt heeft. De boekhouding. Uh, Laat, laten we afspreken uh, dat u er uh, uh, eentje mag weigeren, om daar niet dieper op in te gaan. Ganselever of een scharreleieren, eieren omelet? U zei nou ja, dan toch maar ganse Ja, ik weet dat het, uh, dat het uh, politiek niet correct is. Dus ik heb nu gekozen voor de smaak. <laughs> maar het zou, wel, uh, het zou wel goed zijn natuurlijk als daar betere methodes voor... Uh, maar het is zo en, uh, lekker? Dus dan... Ja, ik kan niet ontkennen dat het heel erg lekker is. Ja. Ja? ja? En u kookt graag, hè? Ja. Wat is uw specialiteit? Nou, ik, ik, doe heel wat. ik ben meer van de fusion. Maar... Dat is van alles wat door elkaar, ja, hè? Wat... Oneerbiedig gezegd. Ja, maar, ja, maar dat, kun je, dat kun je natuurlijk ook wel vrij subtiel uh, doen. Mm -hmm. uh, maar ik, ik kook graag met, uh, met paddenstoelen en een prei en pasta... Maar daar kun je zoveel dingen mee ja. doen. Ja. Dossierkennis of charisma? Dossierkennis. Ja, kijk, dat is natuurlijk is een, is een zeker uh, vermogen om andere mensen te overtuigen. Uh, echt noodzakelijk om in de politiek iets voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Trouwens niet alleen in de politiek, ook in, in organisaties of waar je ook zit. Vindt u dat er te veel mensen tegenwoordig in de politiek rondlopen... die eigenlijk niet weten waar ze het over hebben? Nou, dat... Uh, God wie ben ik om dat te zeggen. Nou ja, uh, maar. ja, ik, ik, ik vind in ieder geval dat mensen die in politieke verantwoordelijkheid hebben... zich grondig moeten verdiepen mm -mm. in waar ze het over hebben. Want... Veel van de consequenties, uh, uh, veel van de dingen die je besluit... kunnen grote consequenties hebben voor mensen in hun dagelijks leven. En daar wordt wel eens iets te makkelijk over gedaan... omdat een politiek circuit kan heel gesloten mm -hmm. opereren. Maar je moet altijd kijken naar de effecten van je besluiten. De teugels laten vieren of de zweep erover? daar hebben we het eigenlijk al ja. over gehad. Ja. Uh, Bert van Marwijk of Willem van Hadegem, dat, dat vond u gewoon... Nee, ik geloof nee. de moeilijkste vraag van deze nacht. Ja. Het <laughs> zal toch niet waar zijn? Nou ja, kijk, ik heb, uh, Willem, Willem van Hanegem was echt mijn grote idool. in de tijd dat ik een seizoenkaart bij Feyenoord uh, had. Ja. En, um, en Bert van Marwijk heeft het als trainer... met het winnen van de UEFA-cup en zo fantastisch gedaan. Ik vind het ook heel leuk dat hij terug is op het honk. Mm. Ik heb er ook veel vertrouwen in. De afgelopen zondag ging het even mis. Maar dat is gisteren, geloof ik, weer hersteld. Ik moet het verslag nog lezen. Uh, dus uh, nee, het is. Uh... Maar toch kies je uiteindelijk voor Willem? Ja, om Gewoon dat te om de spontaniteit? Of... Nou ja, Willem en, uh, en Willem. en ik heb nog altijd op mijn netvlies staan toen ik achter het doel stond in de finale op 7 juli 1974 in München, Nederland-Duitsland. Mm -hmm. Dat Willem met zijn hoofd zo dicht bij de 2-2 was. Dat, daar kan ik nog steeds van dromen. Die had erin moeten gaan. U heeft eigenlijk sportjournalist willen worden? Ja ja, ja, ja, ja. Ja, het is helemaal uit de hand gelopen. Nee, maar waar, waarom, ging, waarom lukte dat niet? Oh, ik werd uh, uitgeloot op de school van journalistiek. Hmm. En uh, toen was er een vriend die zei van... Uh, nou ja, waarom ga je niet geen politicologie doen? Want hmm. je bent toch ook geïnteresseerd ja, ja, in dat ja. soort dingen? Dat was zo. ook zo. Ja. Ja. En uh, zo is het gekomen. De laatste terugkeer of bijtekenen. Daar hebben we het straks nog even over. Ik wil u eerst een stuk muziek uh, laten horen... waarvan ik hoop dat u zegt ja, dat uh, snap ik wel. Castro Ravello. Het is Chileens. Waar ging het nummer over, meneer Melker? Nou, het was uh, een beetje over Andar los, los Caminos. Dat is dus je, je weg te gaan zon, zonder dat er eigenlijk uitzicht is dat er iets gebeurt. Ja. Het was een beetje een uh, heel melancholisch lied over uh, nou, het zoeken van de weg in je leven. Althans, zo interpreteer ik ja. het. Uh, ja. Dat is wel heel mooi. Ja. Mooi, houdt u ervan? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. zeker. Ja. Zoeken, zoekende dat. Ja, ik heb de indruk dat u dat niet echt doet, of wel? Ik heb wel het idee, van dat is helemaal uitgestippeld. U weet precies wat u wil. Nee, hm? dat is het niet. Nee, want We hebben het over een aantal dingen gehad... die natuurlijk helemaal niet uitgestippeld waren. waarin ineens in Nee, maar vanaf nu is. bedoel ik. ik. Wel, want dat is u overkomen. Nee, maar... nee als ik... Uh, ik, heb, uh, ik ben gelukkig oud en wijs genoeg... mag ik uh, hopelijk van mezelf zeggen... dat je weet dat niemand in zijn leven... Uh, zijn weg kan uitstippelen. Ja, je kunt wel een weg uitstippelen... Mm -hmm. Het is altijd goed om een bepaalde koers voor ogen te houden. Maar ja, kijk, ik ben een zeiler. Hè? En dan weet je dat je je koers uitstippelt. Maar het is uiteindelijk uh, de kracht in de richting van de wind... die bepaalt waar je uitkomt of hoeveel je moet manoeuvreren. Mm -hmm. En uh, Ik heb eerlijk gezegd, van, er zijn ook heel veel geleerd... Van uh, hoeveel tijd je ervoor moet uittrekken. Je kunt zeggen, ik ben in drie uur daar als ik gewoon de, op de kaart de lijn trek. Ja. Maar je moet eigenlijk rekening houden dat het ook wel zes uur zou kunnen worden. Want mm. de wind zal dat bepalen. Ja. Als de wind u nou naar Chili voert? Uh, ik weet niet in welk opzicht, uh, want ik uh, ga daar regelmatig heen. Ja? Maar... Gaat u daar regelmatig Nou ja, heen? ja om de familie ja, van uw cuisine. vrouw, he? want uw ja. vrouw komt daar vandaan. Ja. Hoe voelt u zich daar? Um, ja, ik voel, ik voel me daar wel uh, thuis. Ja. Dus, ja, het is wel een beetje een tweede land geworden. Ook door de dramatische veranderingen die zich daar hebben voltrokken. Right. De eerste keer dat ik daar was, bezocht ik een conferentie die illegaal werd verklaard. en dus Ik kan me nog levendig herinneren, de eerste dag dat we daar aankwamen dat het omsingeld was door militairen. En we hebben die conferentie toen op allerlei plaatsen in de stad gehouden. Mm -hmm. Uh, en ik ben daar nog persona non rata verklaard aan het eind van de rit. En uiteindelijk eruit gekomen. Mm. En als je ziet waar Chili nu is. Chili is nu een van de voorbeeldlanden hè, waar de, de armoede uh, nu echt heel effectief wordt bestreden. Uh, in Zuid-Amerika spelen ze een steeds belangrijker uh, rol. De economie doet het goed. Uh, de eerste vrouw die daar tot president is ja. gekozen. Daar kunnen we in Nederland uh, wat van leren. Want, oh ja? uh, nou ja. Ik zou ze zo gauw geen vrouw weten, hoor. Die nee, heer, nee goed, maar ze moeten, er wel, ze moeten er wel ja, zijn ja, qua, ja. qua talent. Hè? Maar als je het hebt over het kloppend hart van Chili, het ritme... Ja. wat heeft u daarmee? Ja, dat, daar, kun je, daar kun je als Hollander uit de polder... Uh, kun je daar enorm door laten inspireren. Van ja. hoe, me, ja, hoe mensen, Bijvoorbeeld als ze dansen. Mm -mm gewoon een heel natuurlijke ritme Maar hebben. kunt u dat? Ja, dat kan ik wel. Ja, ja. kunt u dat? Ja. Ik vind salsa muziek heerlijk om op te dansen. Ja. En dan kan het ook wel een beetje. Ja, ik ben geen ster, maar... Maar dat doet u ook met uw vrouw thuis. Ja, ja. Samen nou, avonds nou, gordijnen dicht. Nou ja, salsa muziek aan. Daar wil ik verder geen mededeling over doen als de gordijnen dichtgaan, maar... Daarvoor dicht, gaan. Maar, um, Daarvoor nee, de maar, het, ja. maar bijvoorbeeld een nieuwjaarsfeest uh, nieuwjaars, uh, in Chili. Mm. Uh, mijn, mijn schoonvader, die inmiddels overleden is, maar dat was een enorme... Partyman. Ja, partyman. En uh, dan, ging die, dan ging die in een zorgde hiervoor dat iedereen aan het ja. dansen ging. En dat was geweldig Leuk. hoor. Ja. De laatste, meneer Melkort. Uh, Terugkeer of bijtekenen. U zegt bijtekenen. Ja. Ja? Ik wil graag uh, nog een tijdje bij. Uh, bij de UNDP uh, mijn werk doen, ja. En stel je nou voor dat, dat het uh, niet zo goed gaat met de P van de A. De nieuwe voorzitterploemen doet het allemaal niet zo goed. En er wordt echt een beroep op u gedaan: van, <laughs> Kom terug, doe wat, meneer Melkers Ja. Nou, ik, uh, ik, ik geloof dat de Partij van de Arbeid heeft uh, volgens mij verstandige keuzes gedaan, verantwoordelijkheid genomen, ook in deze coalitie. Ja, maar dat vraag ik niet. Als ze u ja. terugvragen, ja, nou, die, uh, dan zal het. Tegen die tijd zal ik u laten weten wat, uh, wat daarop mijn antwoord is. Maar overweegt u het wel eens? Nee, ik ben eerlijk gezegd uh, niet bezig met, uh, met de vraag van wat verder. Uh, om, omdat ik weet dat na een aantal jaren... dan ga je zelf nadenken over wat mm -hmm. is de volgende stap. Uh, anderen die denken dan ook vaak van, nou, er komt misschien de volgende stap aan. Ik heb tot nu toe echt veel uh, geluk ook gehad... Uh, dat dat altijd uh, heel behoorlijk bij elkaar is uitgekomen. En ik heb er ook vertrouwen in dat dat in de toekomst uh, zo zal zijn. Maar de toekomst zal het leren. Ja. Het is bijna één uur. Gaat u dadelijk lekker slapen? Ja, dat zal wel moeten, hè? Nou, dat moet niet, maar uh, bent u een nachtmens eigenlijk, of niet? Ja, ik ben wel een nachtmens, ja. Ik wil jullie deze een cadeautje overhandigen. Dank u wel. Alsjeblieft, pak het, pak het even uit. Oké. Okay. Namens Herman Kamans, André Berghegen en Janne Koijmans, <hums> dank voor het luisteren. Wat? Hm? Leuk of niet? The Dutchman's Kitchen. Ja, ja. het zijn echt Hollandse gerechten, oh. maar dan een beetje culinair oh, ja. gemaakt. Want u zegt, u houdt van fusion. Ja, dan zeg ik oneerbiedig, dat is alles bij elkaar gooien. En u zegt, dat kan je ook subtiel en mooi ja. doen. Ja, en de Nederlandse keuken kan natuurlijk wel een upgrade gebruiken. Dus ik ja? ben benieuwd hoe dat in dit boek is uitgewerkt. Nou, dat volgens zeker mij doornemen. gaat dat lukken. Dank voor het luisteren, tot volgende week. Hey. Sianne Kooijmans was in gesprek met Ad Melkert in een aflevering van Voor Één Nacht. Een bijdrage van de KRO die eerder werd uitgezonden in oktober 2007. Ad Melkert viert morgen zijn 56ste verjaardag. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max. Denkt u nog even aan onze prijsvraag op uh, onze site? Dat is... Uh, Even kijken, nachtvluchten, uh, daar ben ik het even kwijt. www.nachtvluchten.fm, dat is het. Daar uh, vindt u namelijk die prijsvraag... met betrekking tot onze gast van vorige week... schrijver, journalist en buitenland-correspondent Hans-Jaap Melissen. Hij schreef het boek uh, Haiti, een ramp voor journalisten. Daar kunt u een exemplaar van winnen. En dan moet u even meedoen aan die prijsvraag. Die vindt u dus op de site nachtvluchten.fm. En de vraag die u dan moet beantwoorden is... hoe heet het bijzondere hotel waar Hans-Jaap Melissen tijdens zijn verblijf op Haiti logeerde. Onze gast van zometeen is intussen gearriveerd. Uh, Lars van Troost. Hij wordt komende donderdag 50 jaar... dat gaan we al een beetje vieren hier vanochtend uh, bij Radio uh, 1 nachtvluchten. Uh, Lars is uh, hoofdpolitieke zaken en persvoorlichting van Amnesty International en ons tweede gelukslot uit de noodlotterij in een aflevering van Onheil versus Voorspoed, waarin we op zoek zijn naar de innerlijke wereld achter vele vormen van menselijk leed. Dat is allemaal na het NOS Journaal van 6 uur. Tot straks.